Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Vandaag worden de details van de voorjaarsnota bekendgemaakt. En dan met name hoe alles betaald moet worden. Gisteren kreeg de voorjaarsnota groen licht van het kabinet. Opmerkelijk was dat de ministers en staatssecretarissen... eigenlijk geen idee hadden van wat hun partijleiders hadden afgesproken... Dat komt doordat de politiek leiders van de regeringspartijen allemaal in de Tweede Kamer zitten, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. We zijn natuurlijk gewend geweest dat in elk geval de leider van de grootste regeringspartij premier was en dus in het kabinet zit. Uh, vaak waren de leiders van de andere regeringspartijen dan uh, vicepremier. Ja, nu is dat dus allemaal niet zo. Uh, premier Schoof is bovendien partijloos. Die heeft geen partij achter zich staan. En daardoor ook niet die machtspositie die zijn voorganger Rutte had. Vandaag worden alle details van die voorjaarsnota bekendgemaakt. En de een boswachter is zijn leven niet zeker, staat in de Telegraaf. Er zijn steeds meer illegale stortingen, dumpingen van drugsafval en stropers in bossen. Volgens de BOA-bond kunnen criminelen ongestoord hun gang gaan, doordat de politie niet of laat komt opdagen. Een boswachter zegt dat die criminelen nauwelijks durft aan te spreken, omdat hij bang is dat ze een wapen trekken. Het Italiaanse OM gaat kijken of er fouten zijn gemaakt bij een ongeluk met een kabelbaan. Gisteren stortte een cabine van een kabelbaan met uitzicht op de Vesuvius vulkaan naar beneden. Daarbij kwamen vier mensen om. Volgens Italiaanse media is het niet voor het eerst. In 1960 waren er ook vier doden toen een cabine naar beneden stortte door een menselijke fout. En als je nog een hobby zoekt, politieke partijen zijn hard op zoek naar mensen die de gemeenteraad in willen. Het is steeds lastiger om goede kandidaten te vinden. De stichting geeft daarom cursussen om meer mensen warm te maken voor de gemeentepolitiek. Zoals gisteravond in Deventer. Mensen, hebben jullie elkaar een beetje leren kennen? Een beetje? Hoe was het? Interessant. Ja. Erg interessant, ja. Is het een stapje dichterbij gekomen dat u de politiek ingaat? Nou, ook dat weet ik nog niet. Nee, nee. nee. Ik vond het een beetje droge kors, maar dat komt vanzelf natuurlijk, hè. Er willen minder mensen de gemeenteraad in dan vroeger. Het is soms ondankbaar werk en je moet het naast je normale baan doen. Dan krijg je het weer nog vandaag eerst grijs met in het oosten wat regen. Vanmiddag zijn in het zuiden en westen opklaringen met zon. Op andere plekken blijft het bewolkt en druilerig. Het wordt 11 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort.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 Ik ben het ja, daar zijn we weer. Hè? Goedemorgen. Goedemorgen. Goede vrijdag. Ja, goede vrijdag. Goede vrijdag. Is... Goede vrijdag. In Goeie de witte donderdag, Willem. Witte ja, donderdag. Je wel, ja, dankjewel. Ja, gisteren. Ja. Ja. Het... Willem. Nou, Willem. Nou, het is werkelijk dat is niet te geloven. is al is geweest. Dat, ja. ja, mijn buurman heeft een hele kratje van die palmpjes leeggedronken. Ja, ja, maar dan loop je toch weer. met al die palmbladen. Dan ja, ook. Toch ook. ook. Dan dan, of... Even zo'n stok zo'n stok met een brood. een kip erop, een broodkip. Broodkip. Ja, dat weten we. Dat hebben wij Hoe? vroeger gedaan. Met een lange stok met een broodkip. Een lange stok? Ja, een lange stok. En dan liep je in de optocht, alle kinderen. Ja, maar ja. Een paasstok. en dan had je palanpaas en, en dan had je een broodkip. Ja. Nee, was een haantje. Het was een haantje. Ja, Geen een haantje. kip hoor. Ja. En, dan met, en die versierde je dan helemaal. Met je allemaal linten en zo. En ik uh, heb dat ook gedaan. Bij ons, is het is echt ja. traditie. Ja, nee, dan had mijn moeder had keurig netje met kraaltjes en rozijntjes. Ja, een ja, voor zijn oogjes. Voordat de straat uit was, was die weg. Had ik hem al opgeplourd. Ja, dat vind ik wel geloven. Het was zo'n lief haantje. Maar ja. we hadden wel vroeger in, uh, bij ons in de buurt... in een in, in, in volkswijk... Of, ja, noem het maar een volkswijk, ja, ja. Haarlem-Zuidwest... Uh, dus dat is de pijp hè van Haarlem. Ja. Ja, ja, maar je altijd volkswijk. Ja, maar daar was met was alle paas liep dus en zo'n drummen door de... Ja, en allemaal, allemaal kinderen erachteraan met Met zo'n stok met... Met linten en zo. Ja, maar in de vorm van een kruis geloof ik, stok. Ja, maar het was... Mijn buurman die had het ook. Maar mijn buurman die zag ik laatst met de paas lopen... En die heel, heel, ik zit zo naar, heel raar naar de kruis van hem te kijken. Helemaal in het verband. Nou, oef. Ik denk, hey, nee, wat, wat is er met jou gebeurd? En toen zei hij, nou ja, zegt, kort voor de paas ben ik naar het ziekenhuis geweest. Ja. En dan heb ik de eieren laten schilderen. lady, lady that I love. Rockefeller You're the fella, you're the fella that talks me Rockefeller, Rockefeller You're my Rockefeller I'm your Rockefeller mm -hmm. I love your face It's In the right place I love your mind That's very kind I love your jazz Pazmatazz the light Rockefeller. rockefeller i love you i love you i love you i love you, I love you. I love you. you. nou dat is een leuk begin ja dit was uh, Essie en Abby of ja. ja dat jij dat weet ja dat weet ik hoe weet je dat nou ja, dat is uit mijn tijd, hè? Uit jouw tijd. Even kijken, de nummer is van uh, 1998. Nou ja, toen... 1998? Nee. Nee, oh, even, nee, hij staat in de in Evergreen top de top 2000. Nee, ik eerder. Maar dat je de nemen wil. Nee, dat niet aan. Dat klopt niet hoor. Nee, dat klopt niet. Esther en Abraham Overing. Hij was ook met, uh, met Rudy Carel, Karel, weet je wel, op het eiland ja, Wat was de, ook nog? Oh ja, in. ja, ja, ja, En er kwam heel wat aanspoelen op het eiland nou, hè. Wat dacht He? je? die Zei dat? Ja, dat was zij. Dat Ze er vanaf viel of zo. Ja. Ja hè? En ze zongen. Dat was hartstikke leuk. Ja. ja. Dat is ook een heel, be heel beroemd uh, nummer is dat ook. Ja, gehoord, uh, heb, je, weer, heb jij dat ook niet, heb jij niet van die rots geval? Je had ook Nina en Frederik, ja, toch? Ja, Nina en Frederik. Dat Listen was... to ocean. Maar Nina en toch? Frederik, ja, dat was toch... Dat was toch uh, waren dat man en vrouw of broer en zo? Ja. Man en vrouw, hè? Man en vrouw. Ja, ja okay, wat het ook was. er waren altijd een man en een vrouw tegenwoordig. Ik kan het niet meer natuurlijk. Maar ja, waar, ja. toen wel. Toen wel. toen Een roze familie, een chichel. Forever it's in motion. Ja, ja, ja. Ja. Moment, Charlotte, komt je. Live gezongen. Ja. Nee, ja. dat is waar. Maar goed, uh, van degene die oh. wat later inschakelde... en die mensen hebben er al daarbij zitten... die komen al acht minuten te laat. Uh, je luistert naar uh, Vrijdag gebeurde. Ja. Vier hem Zandvoort. En nou, ja. wat gebeurt er nou eigenlijk vanmorgen? Want, nou ja, we zitten natuurlijk op Goede Vrijdag. Zit dat? Ja, goede, goede Vrijdag. Goede Vrijdag, ja. Morgen is het stil de zaterdag. Morgen is het stil de zaterdag. zaterdag. Ja. Hartstikke stil. Heel Zo stil, stil joh. Er is ook geen uitzending bij zit. Zie je nee. weer morgen. Nee. Nee. Goedemorgen, antwoord, Zo stil. hoor je, niet. Hoor je, niet. Hoor je bijna niet. Nee. Dan nee. moet je echt nee. de radio nee. keihard aanzetten. Extra ja. Ja. versterker in de buitenbij. Ja, nee, en dan het, kan je nog wat horen. Het, dat kan ja. je het nog schreeuwt van de stilte. Ah. Ja. Ja. ja, nee. Ja, nee ja, dat is inderdaad. Hello darkness, my old friend. Is that to talk to you again. Is dat die van Simon and Carver? Ja, ja, ja, ja, The Sound ja, of he? Silence. Dat gaat ja, wel. Sound of Silence. A winter's day. In a deep and dark december. I am alone. Gazing from my window the streets below on a freshly fallen silent shroud of snow I am a rock I am an island I've been walking Friendship causes pain It's laughter and it's loving, I just think.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 En an island never cries. Ja, Simon and Carfugel, I'm a rock. En dat is toch weer die monkey rock. Hè, van de aperot. De, de apenrots. Ja. ja, ik vind jou ook wel een rots in de brandingen, Willem. Ja. Je bent onze rots in de niet ja, achter zeker. de knoppen. Zeker. Nou, nou dan dan zeg jij nou wel. Zeker weten. Achter zeg de knoppen zit onze Willem. Ja. Maar, waar, kijk, Gelukkig. als dan je rot in de branding brengt, waar smeer je mij dan in met zinksal af? Dat is helemaal niet aardig. Nee, dat, nou ja, goed. Ik moet toch <tokk> wat te smeren hebben. Ja, dat is, dat je is moet de het. De de de smeren. Je moet goed smeren. Hè? En luisteraars, wat ...insight uh, uh, information. Inside Information. Oh, uh, uh, we hebben straks ook nog een Inside Gast. Gaan we straks vertellen? Nee, we zeggen niks. Dat nee, maar even inside, infor oh, inside Information, luisteraars. Onze Gerry, die zit hier naast me, kunt u ja. niet zien. Tenzij u via de camera uh, de studio kunt bewonderen die heeft een lekkere stol voor ons meegenomen, jongen. Ja, ja, een stol. hè. Paastol heb ze meegenomen. Ja. Stol? Met, met, stol. Met, met, met, met spijs. Stol. Met stol. Dat is bij ons ijzer, hè, dat weet je. Stol? Stol. Ja. Staal. Stol. een stol. stol. Ja, dat jullie. jullie staal. Staal. Hoort er een macht, hè. Met lekker boter erop, lekker boter erop. Een Lekker bakje koffie erbij na, jongen. Ik riek een hint. We zitten te smullen hier, luister. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dit, het, ja, ik moet heel eerlijk zeggen. Het uh, dupt me wel bij die dingen aan de Twentse weg, zeg maar. Ja, is die lekker? De Twentse weg, ja, maar hij is lang. Hij is lang. Is een hele lang hè? Hij lopen we allemaal maar, naar Enschede, hè? Nee, maar dat is toch vaak dat ze dan een, een prijsvraag hebben? De prijsvraag! Ja, nee, dat klopt. Want de nee. langste, langste... De, de, wie uh, is langste even in Twente? Ja, de langste stol. We gaan meemaken. We gaan we niet meemaken. Ja, ja. ja, nee, dat, uh, dat klopt. Maar de Werre, ik vind het wel leuk trouwens. Wat van, is het verschil maar, tussen een, een Twentse stol veren. en een Twentse... Uh, uh. Nou, een stol, uh, een stol komt nooit een eind aan. Het draait rond. Stol. Ja? Oh, nou. Nou ja, hier en, wel. Als we maar doorreden, ja. Volgens mij zijn ze... Ja, maar maak de... er maar een prijsvraag van, van de luisteraar. Ja, Wat, het Wie, is, het wat, wat dat... is de Twentse veren? Ah, Hey, heb je de koning, de koning nog gezien? De koning? Ja, uh, op de, de met de, de kinderen. Uh, ja, maar het ja. is de sportweek. De, de ja. koning is sport, heb je geholpen? Ja. Maar ja, uh, uh, uh, Pietje, ja, de, die moest een opstel, uh, opstel schrijven over een hond. Dus die, die koning was daar getuige van. Dus die, uh, die juf zegt, Pietje, ja, opstel over die hond is exact hetzelfde als het opstel van je buur. Oh. Zegt Pietje nou, logisch, we hebben ook dezelfde hond. Echt gebeurd. Ja, ja. Dus die koning stond met zijn bek vol tanden, jongen. Ik ja. denk nou, die hebben gebit, maar hij stond met zijn bek vol tanden. Bek vol tanden. Ja. Ja, gelukkig ja. maar. Ja, ja maar ja. wel leuk, hè, dat hij sport met al die kinderen, ja, natuurlijk, hè. Ja, ja. ja, ja. Hij was aan het, uh, hoe noem je dat, uh, met zo'n racket en zo'n... Een zo uh, uh, uh, balletje. Een ja, Nee, nee, zo'n... Zo uh, nee, uh, nou, oh, een badminton was dat. Bedminton, badminton, een shuttle. Een shuttle. Een shuttle. Ja. Een shuttle. Hij was aan het Een space shuttle. We hebben ook buitenaards leven, heb je dat nog meegekregen? Ja, buitenaards leven hebben we, Willem. Ik zag jou lopen, en ik dacht, nou, dat wist ik al lang. Ja, nee, maar dat is inderdaad zo. Ja. Ja. Ja. Ik zeg: laatst, zag ik mond uh, dingen aan de kant van de weg staan. Ja, ton, die zag ik staan. Ik zei: Hou je bek, mijn Ton. Hé, hey, maar even aan Gerrie, want Gerrie, jij bent natuurlijk een vrouw... en als je nou gezond nou, dat oud hoop ik, ja. als je gezond ja. oud wil worden... Ja. want uh, toen men aan Mariette, zo heette die dame vroeg... die was uh, 97, hoe het kwam dat ze op haar 97ste nog steeds zo gezond was... Ja. antwoordde ze... Voor een betere vertering drink ik bier. In geval van een verminderde eetlust drink ik witte wijn. Bij een lage bloeddruk drink ik rode wijn. Als ik een te hoge bloeddruk heb, drink ik scotch. En als ik verkoudheid heb, drink ik snaps. En toen men haar vroeg uh, wanneer ze dan water dronk, antwoordde ze... Zo ziek ben ik nog nooit geweest. <lacht> Back to the homestead, everything is packed, getting back to the homestead, this time. Een uh, oh, gasoline Brad, Wat zei jij? Wie waren dat. Wie? De Hollies. Ja, niet de Snollies. De Hollies. De Hollies. Nee, nee. Ik... Jij maakte de Snollies? Nee, nee, dat heb ik niet. Nee, meer. nee. Dat ja, nee. heb jij gedaan. Ja, dat is ook wel weer. De Hollies, het is toch van No Milk Today? The nee, dat is Herman Herman. Oh, dat is Herman oh, Herman. Yeah. Herman Hermits, ja. Hé Carrie, hé Hey, wat jonge Can anybody play? <laughs> ja, en dit <laughs> nummer ging speciaal <laughs> richting PPG. Amsterdam. Ik zal hem met de laag. waar oh, mijn collega uh, druk aan het werk is, en uh, ik zou zeggen, jongen, pak nog maar een bak koffie en luister maar mee naar. Uh, nee, maar ik zal hem maar even, e even, heel kort laag, want we weten mensen Wat? niet waar het over gaat? De Hollies natuurlijk. Hè? De de hey, Hollies. Carrie and what's your name? Now can anybody play? Ja. Toch? Ja, dat was dat nummer. Kom weer die play voorbij, hè? Die die, play, nee, die, die, die, die die komt die altijd. Die. Openbare uh, play. Openbare, openbare, openbare play. Play. Ja. ja. ik zie ze Ik zie, ik zie je zo staan. Een kleine Jeroen van Velzen daarnaast. Maar daar zijn Het dus schijnt dat, dat nee. Jeroen. Nee, hoe heet hij nou van Velsen? Hoe heet van, die nou? Van, van Velsen. Jeroen, nee. nee hoe hoor van ba Velsen nou? Uh, uh, nou, van Velsen. Roel, Rol. Rol van Velsen. Roel, die, schijnt, roel. die schijnt nog kleiner te zijn dan zijn eigen duim. Ja. Echt? Ja. Ik zag hem laatst bij Albert Heijn. Denk, wat staat daar nou bij de kast? Daar, dacht ik: een duimpje. Ja, maar hij valt vaak niet op en zo. Nou ja, zeg. Maar wat wilde, ik wilde iets zeggen, maar dan ben ik het weer. Jij ja, ging dus met die kip. Ging je naar, net ja, ging dus nee, dat ging helemaal niet naartoe. Nee, die ging niet. Want de kippen, kippen mogen. De, kippen. Uh, uh, weet je het, als je zelf kippen hebt. Ja. mag je dus niet de eieren verkopen. Vanwege oh. dit vast wat erin zit. Wat zit erin? Vast. Ramadan. Nee, vast. Vast? b h s b P-H-A-S. Waarom, waarom stop je dat in die kippen dan? Vast. Nou, het schijnt dat die. Schachelkippen, dus hobbykippen noemen ze het eigenlijk... Uh, regenwormen eten. En die zitten in de grond. En in de grond zit heel veel vast. Dus regen... als die regenwormen dat in die opgegeten worden... dan krijgen die kippen dat naar binnen. Oh. En die gaan een ei produceren en dat zit dan in dat ei. Ja. Dus dan mag je het niet eten. Maar ja, dan moet je heel veel eten voordat je ergens last hebt. Ik van zit met de paas, zit is toch altijd gemiddeld rond... Uh, nou, niet zoveel... 62, 63 eieren, denk ik. In de twee dagen? Ja? Nou, dat is helemaal niet zo. Uh, maar er rijk. komt na, op Pal en Paas komt er haantje nog bij, met de rozijntjes, hè? En oh, krentjes. Ja. ja, ja, ja. ja. Maar uh, eieren uit de supermarkt, die zijn, die zijn veilig. Ja, ja. Nou, uh, ja, weet dat, dat, het? je dat, weet het niet, hè? Dat weet je, je kunt er niet in kijken, hè? Maar wat is VAS eigenlijk? Weten jullie dat? VAS, dat is een afkorting, hè? Van allerlei dingen, hè? Ja. Nou, oh, ik heb er vast over gehoord. Ik, ik weet het niet exact. Nee, nee. Ik heb er nee, vast nee. over gehoord eigenlijk. Niet goed, maar... <laughs> niet goed, geld terug. Vast en zeker, ja. Ja, zo is het. Het is wel zielig voor al die mensen die die hobbykippen hebben en die eieren verkopen. De inkomsten die hebben ze dan niet meer. Dus dat is best wel zielig. Dan ja, ik, uh, maar ik denk heb niet... Ook, uh, ben ik ook maar beter dan hobbykippen. Echt? Gewoon, ja, iedere dag een ander recept. Lekker. Ik denk niet dat de, dat de, de echte kippenhouders, de, de particuliere kippenhouders... Nee, die doen dat niet. Nee, maar die nee. storen zich daar niet aan. Die gaan nee, gewoon doorjaaiigen, die gaan gewoon ja. door met die ei, natuurlijk. Het ja, gebeurt handel. al jaren en nou is, er is dan nog handel. nooit iemand aan een ja. eitje overleden. Maar ik wist niet dat er nog regenwormen bestonden eigenlijk. Regenwormen? Regenwormen? Ja. ja. ja. Met die droogte, o, zeker. Hoe regenwormen gewoon? Uh, ja, dat op. klopt, maar die dingen door de jaren heen zijn die dingen ook helemaal veranderd, hè? Wat zijn het nu dan? Ja, regenwormen. Zijn het zijn sinds regenwormen. Alleen de rollen zijn nu omgedraaid. Vroeger aten de kippen die, aten die regenwormen gewoon uit de grond, zeg maar. En nu? En tegenwoordig eten die regenwormen die kip op. Ja, dat kan we ook natuurlijk. En dan leggen die wormen, leggen we eieren. En daar zit dan je vast. Dat pas. is vast. Dat, dat is pas vast. vast. Ja. Hey Willem, als je ja. daar toch, ja. toch eens een positiever onderwerp eh, zou hebben, dan vind ik dat een pluspunt. Oh ja. Nou ja, goed. Uh, zullen we dat dan op een vrijdag doen? Of zullen we ernaar. Wat zullen we zeggen? Of zullen we dat. We kunnen er ook daarna even doen dan. Monday, Monday.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 Monday. Can't trust that day. Mind. Monday, Monday, Monday, Monday. En daar hebben we een goede vrijdag. Het is, ja. het is, het is, het is wonderlijk. Uh, ik heb, ja. heb Nori Permoer even gebeld. Nori Perramoer. Ja, Die komt nou met zo'n orkestelijk in en praten praten over Pluspunt. Ja, want dat is op zich al een Pluspunt natuurlijk. Oh, kijk eens aan. Nou, daar is jou. Gerry, heb jij nog iets voor? Pluspunt? Ja, nou ja, de, de Scoop Mobiel Club in. in uh, goedemorgen, Santos, dat wil zeggen, bij Pluspunt. Waar het hart vol van is, hè. Uh, die heten de Antilopen, hè? dat weten jullie hè. Om iemand die fiets is, die anti er altijd. Oh, Scootmobiel. Scootmobiel, ja, sorry. Die gaan dus, uh, die zijn, uh, hoe heet het, donderdag 24 april gaan ze weer uh, beginnen met, uh, op stap met de Scootmobiel. Op donderdag, dus het is volgende week donderdag. En om één uur verzamelen ze bij Pluspunt... En dan krijgen ze een kopje thee of koffie. En dan gaan ze dus van half twee tot vier gaan ze dus uh, lekker op pad met z'n allen. En dat kost 3,50. Nou, dat is toch leuk? Als je dus, er zijn best wel veel mensen in Zandvoort die in zo'n schoolmodeel rijden. En die hebben een clubje gevormd. Dus inderdaad, de, de Antilopen. En die gaan lekker over. Antilopen toe. is ja, wel leuk, leuk hè? Antilopen. Antilopen vind ja. ik wel leuk, ja. Ja. ja. Eh, dus dat kun je, je, kan die bij Pluspunt aanmelden daarvoor. 3,50 euro. Dus dat is, is geen geld. Dat is geen geld, hè? Nee. En dan heb je ook nog. Uh, er zijn ook. Veel mensen die vinden het lastig om officiële formulieren in te vullen. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Hè? Dus Dat is dus niet erg, maar kom dan naar de formulierenwerkplaats bij Pluspunt. Dat is in de bibliotheek of in het centrum van Pluspunt. Dat is dus een centrum uh, Pluspunt Noord. En dan krijg je gratis hulp. En dan staan de vrijwilligers klaar om, jou, uh, om samen met jou dat formulier in te vullen. En dan kun je zonder afspraak kun je binnenlopen. En dat is dan dus elke maandag tussen 10 en 12 in de bibliotheek en in de blauwe tram. Bij de blauwe tram. En elke woensdag van half 10 tot 12 bij Pluspunt Noord. Dus dat is wel een mooie service, hè, dat ze dat doen. Want formulieren invullen vind ik ook niet altijd makkelijk, eerlijk dat gezegd. Dat zei ik ook tegen die agent, maar hij zegt ja, het moet wel. Het moet wel? Ja. Voor wat? Voor de bekeuring. Ja, dat is dat is het niet, deze formulieren. Oh, Dit gaat over officiële formulieren, denk ik, voor de belasting of zo. of voor het... oh, Weet oh, ik veel wat. Ik. Nee, toch? Formulieren is sowieso altijd een belasting. Jazeker, ja. Het is het feilste wel, formulieren. Ik heb er van, yeah. formulieren invullen. Eerlijk. Maar dat is, toch, dat is toch zelfs takelen, of niet? Je takelt de vorm op, of niet? <coughs> formulieren. Dat kan je ook zien, ja. Een lier, ja. Lier, ja, ja. ja bij de hand van jou. Voor ja. ja. ja, ik kon er in Italië jou? mee betalen. Ja? Lira, ja. Lira, ja, ja, klopt. Dus een. Ja, ja. had je nou, uh, het voor Nou, uh, dat is het even weer voor ja. nu? Ja. Nou, ik vind.. Uh, ik wil er even een. Uh compliment maken naar, de, naar de, degene die de achtergrondmuziek heeft zorgt. Dat is een mooi stukje muziek. Dat speel je mooi, op mijn... Dat, dat, live, live gespeeld ja, ja, ja. op mijn akoestische gitaar. Ja, Vond je leuk. het leuk? Ja, leuk. Ja, ja. Neem je volgende keer je ja. akoestische drumstel. Kijk, heb wel de eelt op de vingers nou. Hoor. De eelt op de vingers ja. nou. Met, door spelen Misschien moet je wel minder met je mameloo spelen dan. Ja, dat kan... Dat ga ik wel even proberen natuurlijk, hè. Ja, je weet het niet. Uh, hadden we verder nog wat? Dat is niet van jij, naam, uh... nee, met nee, jij, het belang. Weet jij, het belang van een grote woordenschat. Ik nam onlangs contact op met een oude schoolvriend. Ja. <kwijnt> een heel oude schoolvriend. Die tegenwoordig ingenieur is. Ja, ingenieur, oh. ja, ja. Ik vroeg hem aan, aan welk project hij op, uh, op dit moment werkte. En hij informeerde mij dat hij bezig was. met aquathermische behandeling van keramiek, aluminium en staal in een beperkte omgeving, maar onder strikt toezicht. Zo. Nou, ik was natuurlijk zwaar onder de indruk, maar... Nou, nou ik, ik val helemaal stil, man. Ja, ja, maar toen begreep ik dat die borden en bestekken het af was... was onder toezicht van zijn vrouw. Zo kan je het ook. Echt gebeurt, jongen, dit. Echt, ja. Ach, het ligt gewoon wat je wil. Uh, iedereen heeft zijn eigen ding, Het is een way of life, is het gewoon. Ja. Uh.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 Aangeven, het is gewoon een manier van leven, hè? It's a way of life. It's Veeden, a way of ja. Dat ja. Ja. Ja, is, uh, is vaak zo. Ik weet ik was heel erg benieuwd of er nog wat van uh, iets, wat, het pluspunt of uh, zeg maar minpunten. Hè, wat een nou, voor... juttersgeluk. We hebben wel een, een paar tijdje geleden ook juttersgeluk gehad. Iemand. Hè? Bij de plastic Jutters... hè? Is dat? Ja, ja. Ja. ja. Maar je kan dus bij juttersgeluk ook werken. Jo. Ja. Dan kun je dus vrijblijvend kennis maken en dan kun je zien uh, wat voor mogelijkheden zijn om actief te zijn. En... Uh, nou, dat is wel leuk dat hij hier in de kerk gaat. Nou, waar heb je nou wer over werk als vrijwilliger? Als vrijwilliger, ja. ja, ja, ja. Niet als... Uh... Ja, ik denk betaald werk het is toch wel meegenomen in ja, deze termen. Ja, Het is allemaal vrijwilligerswerk. Zware financiële tijden is dat wel meegenomen natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Als je een baan hebt, hè. He? Ja, ja. ja, ja. Maar ja, Juttersgeluk is natuurlijk een plek... waar mensen werken aan een duurzame toekomst voor zichzelf en voor anderen. Ja. Ja, toch? Ja. Duurzaam. Duurzaam, dat is, een, dat is, dat is het, uh, het belangrijkste. Hoog en vaandel, Ja. Nou, toen was het. En toen viel er een stilte in één keer. Sorry, ja, dat film is. Ja. Uh. <laughs> ja, en, en ook we hebben natuurlijk. De vorige week hebben we dus de professor uh, Moordegaai gehad van de Toverschool. Vier is... jaar geleden. Nou. Ja, nou ja, wat zei ik? Hij zei vorige week. Uh... Oh, nou ja, twee weken geleden. Maar ik bedoel eigenlijk vorige keer. Maar Laatste keer. Ja, nee, ja. nee, nee. nee. Dat word je vergeten. Ja, oké. Okay. Maar die Toverschool is er nog steeds elke zondag om twee uur. In, uh, in het oude raadhuis. En, en toch daar... blijf ik erbij dat die man van die chocolade-eitjes af moest blijven. Hij toverde ze wel hij weg, toverde ze wel Hij weg. toverde ze wel weg. Maar, maar ik heb ja. ze daarna ook niet meer weer gezien. Nee, hij, dat heb ik ook niet meer gezien. Ik zag later wel een show van hem dat hij chocolade aan zijn vingers had zitten. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja maar goed, ga ja, verder. Nou ja, um, <laughs> uh, het is natuurlijk voornamelijk voor kinderen... Ja. En, uh, maar goed, er is nog uh, plaats en zo allemaal. Maar het is wel leuk. Hij doet dat de hele maand en volgende maand ook nog. Uh, dus kunnen kinderen kunnen leren om uh, ja. te toveren. En ze kunnen leren zweven en dat soort dingen meer. Dus dat is wel leuk. Ja. Uh, heb jij dat ook zo? Toverbal? Of of Toverbal? Uh, ja? Oh ja, die had je vroeger, die toverballen. Die hele grote toverballen. Ik heb ze nooit gehad. En had je, zat die hele mond zat, Nee, echt. Zo'n bal ja. had je zo... Ja. En alle kleuren kreeg hij dan. Mooi, hè? Ja, dat was ja. echt leuk. Ja. Ja. En op plaats was het maar een heel klein balletje. En die was wit. Ja, klopt. is die de meest. Heb ik nog steeds, hoor maar. Dat witte balletje heb ja. ik nog steeds. Ja, heb ik nog ja, steeds. ja, ja. Ook nog steeds. Nee, dat wit. kon je dan doorslikken. Het is altijd dat was... wit geweest, mijn balletje ook. Ja? Ja. Oké. Okay. <laughs> maar daarom, niet iedereen heeft een toverbal. Gegeten. Oké. Willem, de gevouwen hier achter de. Achter de achter ik zie de, de, de, meest, de meest vreemde <laughs> dingen. Ja. Wat de luisteraars dus niet weten, is dat. <coughs> Voordat Charles binnenkwam, hij komt hier altijd binnen, uh, broek onder aan de knieën, ik snap er helemaal niks van. En, en dan zie ik hem binnenkomen, die toverfluit van hem, en dan denk ik van. En dan begint hij nou over die witte balletjes van hem. Nou, ja. Ik zal maar hey. gauw gaan we, gaan we een stukje muziek doen, want dan trek ik weg zo meteen. We, ik. ik zou het maar doen. Ja. Maar wij hebben Charles, hè? Ja, ik kan... Ja, we, missen, we, we missen wel Harm zijn moeder Ja, hè? we doen wel, hè? Ja, ja, we ja we zijn we doen wel. ze zijn in het dorp. Ze komen, ja, ze ja? Hebben, ja, ze zijn in het dorp. En ik heb gevraagd, van, uh, kom jullie nog even, even... Nou, dat wilden ze wel graag. Dus Goeie, ja. Op Goede Vrijdag. Op Goede Goeie Vrijdag, wel dus, wel dus Harm komt nog even met zijn moeder langzaam. Ja, dat is wel leuk. Ik maar die komt later, hè? Ik denk het, het, einde ik van denk de de het laatste he? uur van onze uitzending. Ik hoop dat het dat, dat lukt, allemaal. Hè? Ja, dat en we, de Pater niet. moet ook nog langs komen, ja. het, dus het wordt het, nog het druk, hè? He? Het was hartstikke druk. Ja, ja, ja. ja. ja we ja, spelen eigenlijk ja. van de Hoge wat, wat doen we die Hoge Die ja, willen ja. allemaal ja. mensen ontslaan, hè? Ja. Dat is toch wel een staaltje van. Uh, ja, zeker. Van, uh, dat, van, dat is, van uh, niks. Van de bovenste plank? Ja, toch? De bovenste plank. Levensstijl is dat. Dan komt die opzichter bij de Horovers, die komt de trein oplopen en die eh, doet de ronde op zijn fabriek... en die ziet iemand eh, tegen de muur geleund en die vraagt... Hey, hey, hé, hey, hoeveel verdien jij in de week? 200 euro, meneer. Nou goed, zegt die baas van de Hoge of die opzichter, chef, weet ik wel wat hij was. Maar nou, in ieder geval, blijf staan waar je staat. En, uh, hij, hij snelt naar zijn bureau en hij komt terug... en hij geeft hem 400 euro... en zegt, ik wil je hier niet meer zien... Wegwezen. Nou, een andere kerel op, uh, die, die, die daar getuige van was, uh, die zei: uh, uh, uh, of die kijkt uh, triomfantelijk. Uh, nee, even door. Neem me niet kwalijk, luisteraars. Ik zit eventjes uh, de verkeerde tekst te lezen. Ik heb het nou over de, de emigratie van uh, uh, uh, uh, uh, moslims uit Afrika. Dat is een heel ander, een ander onderwerp. Ik ga even overnieuw. En een nieuwe baas die wil dus, die luie werknemers wil hij de deur uitzetten We de hoog over Hij doet ze rond in de fabriek en ziet iemand tegen de muur geleund. Hij vraagt, uh, "Hey, jij daar hoeveel verdien je in de week? 200 euro meneer, goed zegt die, uh, die opzichter. Hij staan waar je staat, hij snelt naar zijn kantoortje en dan komt hij <lacht> terug met 400 euro. Uh, hier heb je 400 euro en ik wil je niet meer zien. De jonge man die neemt het geld aan en die gaat uh, er snel vandoor. Trie Kijkt die opzichter naar de andere werknemers die getuigen waren. En zegt: Kan iemand me vertellen wat die luie kerel precies voor werk had? Antwoordt er een zo'n zo zo medewerker van de Hoge Rovers. Hij bracht net enkele pizza's en wachtte nog op 5,5 euro. Die had een goede dag. Die ja, had een hele goede dag. Ja. Yeah. Oh, zo oh, gaat oh, dat, hè? Ja. Ja. Het, is, het, is, nou, het, het zijn is. leuke dingen voor de mens. Ja, maar, ja. maar ik ben er toch wel nieuwsgierig... naar dat andere boek wat je <laughs> aan het lezen was. Dat ja. komt nog, denk maar, ik. Dat komt nog. Dat, dat, komt, dat komt nog. Dat komt nog, ja. ja ik, heb, ik heb meerdere boeken gelezen. Oh, oh, Dat kan ik nog wel even vertellen. Een, een vrouw van 46, die ja. zijn er ook, hè? Ja, ja. Jij bent wat ouder, maar ik er zijn ook ouder. vrouwen van 46. Ja. Je krijgt een hartaanval en ligt in het ziekenhuis. Jo. Ja. Op, eh, terwijl ze op de operatietafel ligt, dicht bij de dood krijgt ze een visioen. Ze ziet God en vraagt... Is mijn uur gekomen? God antwoordt... Nee, je hebt nog 43 jaar, 2 maanden en 8 dagen te goed. Bij het ontwaken uit de verdoving... besluit ze een vislist: een liposuctie te laten doen... haar lippen te laten opspuilen... haar borsten te laten corrigeren... kortom, ze laat zich helemaal optuigen. Nu weet ze dat ze nog wat langer te leven heeft... Ja. Loont dat allemaal ruim de ja, moeite ja. Om, om er weer wat beter uit te zien? Na haar laatste operatie komt ze totaal gerenoveerd het ziekenhuis uit. En wordt gegrepen door een ambulance bij het oversteken van de straat. Dood. In de hemel aangekomen vraagt ze natuurlijk ook: God, ik dacht dat ik nog meer dan 40 jaar te goed had. Waarom heb je me nou laten, omver laten rijden door een ambulance? Zeg God, meid, ik had je niet meer herkend. <lacht> Ach, God, ja, ik lach wel, maar ik vind het niet leuk natuurlijk. Geezelijk, wezenlijk. Oh, ja, hè? Dus man. Doe, dat, doe dat maar nooit, Gerry. Laat lacht nee, maar, maar niet dat op. Dat zal ik ook nooit doen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Ik, we laten hier af en toe al een rondje om, uh, om de kerk lopen, dan blijf je ook fit, toch? Ja, ja, ja dat ja, doen ja, we. Ja, nee, maar ja. dat is toch allemaal. Dat moet je ook nooit doen. Nee. Al die. Al die uh, ja, maar Tilwans, ze kunnen veel hoor. Ze kunnen, ze kunnen echt. Ja maar, veel. ja, maar het is. Nou, ik ben toen, ik ben, ik ben er toen naar een ziekenhuis uh, ingegaan. Want uh, mijn ene oor was. Nou, ik zag er gewoon raar uit. En, uh, een bloemkeloor had je. Ja, we gaan er niet schelpen, hè? Hey? Ja, net begon je al over uh, vervelzen <laughs> en nou dit weer? Ja. Nee, uh, mijn, de oorschelpen, die, die moesten even iets aan doen. En uh, toen kwam ik eruit. En het oor was nog steeds hetzelfde. Ja. Ik snap nog helemaal niks van. Ik denk, ja, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe kan het dan? En ze zich gewoon vergist, hè? Ja? Ja, ik ben met twee hele grote borsten ziekenhuis ziekenhuis eruit gegaan. Echt waar? than you. Het is toch een soort, uh, ja, een soort van haasten, hè, zeg maar. Yeah, There's a kind of hush all over the world. Tonight. All over the world, tonight, all over the world man. Ja, yeah. ja, man. Ja. Dus ja, nou goed. Er wordt uh, gezellig geluisterd uh, hier in. Uh, en, uh, en, uh, en, uh, all over the world in Nederland. Ja. Want ik zeg, uh, ja, Vlaanderen die schittert weer hoog aan de hemel. En uh, ja, ik verwacht Friesland ook natuurlijk wel een beetje. En uh, Amsterdam luistert. Uh, Canada luistert. Canada. Jorke. Joke, stop toch met koken, dat die? Kom uit de keuken, mijn lieve. Kom uit je bedste. Ja. ja. Hé, hey, eh, ja. Willem. De postbode, die je wel De postbode, die Wie? komt al twintig jaar bij de familie Wuits een kop koffie drinken. Ja. Tijdens de route. Heb je wel, als een postbode dat je een vaste familie hebt, waar die gewoon wel eens even, hè? onderweg dat hij met zijn post bezig uh, ja. is dat hij even naar een bakje gaat doen he, bij de familie Wuits. de familie Wuits. ja. Op een morgen belden hij daar weer aan, maar er kwam niemand open doen. Ja. Nou, de buurman van de familie was in de tuin bezig uh, en die zag dat, uh, dat die postbode aan het aanbellen was. Lekker hoor. Nou, die buurman zegt: Nou, die zullen nog slapen. Ze hebben gisteren hun 25-jarige uh, 25e huwelijksverjaardag uh, gevierd. Zegt die postbode, dat was een Belg trouwens. Ja. Maar oh, merci, Allah. ik kom hier al twintig jaar en ik was niet eens uitgenodigd. Hè? Zegt die buurman, ja om elf uur eh, was het heel plezant. De vrouwen moesten hun blouse uittrekken en de mannen moesten voelen wie hun vrouw was. Zegt die postbode. Ja, en mij dan niet uitnodigen, hè? nou merci, hè? merci, merci. Zegt die buurman, nou om één uur was het nog plezanter. De mannen dienden hun broek te laten zakken en de vrouwen moesten zeggen wie ze dachten dat het was. Zet die postbode, verdomme, konden ze mij nou niet uitnodigen. Buurman zei, ja, je was dan wel niet uitgenodigd, maar je werd wel heel veel genoemd. Oh. Beste luisteraars, ik wil graag even van de gelegenheid gebruikmaken om door te geven dat ik hier niet, ik herhaal niet, verantwoordelijk voor ben. Nee. Nou, hij viel toch mee, hij viel toch mee luisteraars. Hij viel mee, hij viel mee. Maar ik heb altijd het idee, altijd idee want ik ken jou verleden een beetje, ik weet wat je voor werk jij gedaan hebt, dat je toch allemaal, ja, verhalen vertelt uit eigen doos. Ja. Ja. <laughs> Uit, uit eigen doos. Uit, uit eigen doos. Ja. Ja. Maar ja, het ik had een, had een, een meisje kunnen zijn. Ik had een meisje kunnen zijn. Had je tenzij, ja... Ik heb wel een poes, ik heb wel een poes, maar hij is een kater. Die is thuis. Ja. <laughs> ja. Nou, nou ja, goed. Ik ga het niet meer over die balletjes hebben van je. Witte balletjes. Ja. Maar Gerry had overballen hartstikke leuk. Ja, leuk hè? Ja. Ja. En ik heb een zoon die kan zingen. Ja. Ik heb zangzaad. Ja. Ja. Ja, dat, ook, is dat, niet is ook, uh, dat is ook goed. Als je zangzaad hebt, dan heb je kei kinderen die kunnen goed zingen. Ik heb vier kinderen in vier kleuren. Ik heb toverzaad. Oh. The river flows, it flows to the sea.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 down take it from this town ja dat is wat dat is wat en zou je tweede nummer zou je al klaar hebben staan maar ja helaas pindakaas... Maar dat komt, we gaan er weer richting de klok van tien uur. En na de klok van tien uh, hebben wij een, een, een hele gezellige gasten hier. We noemen geen namen, want we vinden Roy niet leuk. We geven ook nog geen inside information. Nee, pak die, Doen stoel. We ook. Roy, pak die stoel maar, jong, Die daar. Ja, want er staat een camera op je gericht. Oh, gezellig. Hallo. Hallo, ja. Hallo. Ja, ja kijk, dan zien jullie gelijk wie dus er straks komt. Ja, en, Ja. Uh, uh, maar wat, volgens wat mij, je als ik zo naar hem kijk, volgens mij werkt die zwart. Hij, is wel, hij, hij werd, is wel gekleurd, hè? Wat een hij, werd kleurtje, hij werd hartstikke zwart. zwart. Men in black. Man, <laughs> want jij dat. Jij bent dat. Ja. <laughs> nou ja, goed. Je staat er bij de luisteraars... ...daar je over het algemeen uh, beschreven als... Uh, ...ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Ah jij, ja, je luistert maar. la, la, la. Nou, ja. Nou, we zijn kort voor de klok van tien uur en ik denk van, nou, ik red het wel met dat nummer, maar dat zie je maar weer. Maar in ieder geval Wonderboy is gearriveerd en dat wordt dan in het tweede uur. Hoeveel minuten hebben we nog, Willem, tot de? 1 uur en 51, 50, 49, 48 seconden. Wat wil je vertellen? Nog 48 seconden? Ja, ja. Oh, 1 ja, minuut 48. Wat je we, wat we 1 40. minuut 48. 1 minuut 48. Dat is wel heel kort, hè? Nou, ja, dat was... Uh, dat was uh, uh, nee, laat ik het maar bewaren tot, uh, tot Ja, vol. dan uh, uh, gooi ik ja, gewoon even een, een killetje. Ja, is het, goed? Het, het, het verhaal is te lang om, om nog in een minuut uh, allemaal te presenteren. Dat ga ik niet doen. Nee, nee. Nou, geef niks. Eerder. ik vul het wel op, die 1.25 en dan zien we jullie na de reclame. Jonaal en... Uh... Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Paat, gaat je ja. zitten. Uh... Ik kom ook maar even binnenvallen zo. Ja, even die mameloo al... loslaten. Gaan nee, al, al, al, ik heb het met de paat natuurlijk heel druk. Heel ja, ja, dat snap ik. Maar ik ben helemaal uit Limburg vanmorgen met de trein gekomen. Ja. En die ging heel vlot, want dat ik ben erg goed. op tijd hier aangekomen. Ja. Dus uh, ik ga straks nog wat vertellen. Heel goed. Heel gezellig, hè? He? Ja. Tot straks. Tot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 The over het ritme van Zie via de kabel op 104.5